Goedenavond, goedenavond lieve mensen. Een hele goede avond. Mijn naam is Yvonne hagenaar naar En welkom, welkom op deze eerste dinsdag in het nieuwe jaar in 2011. En ja, en ook bedankt dat je voor gekozen hebt om vanavond naar deze lezing, deze meditatie te luisteren. En ja, mocht je op een ander tijdstip willen luisteren, dat kan. Goedemorgen dan, goedemiddag. En misschien luister je wel s'nachts. Misschien heb je wel nachtdienst en vind je het leuk om hier ook een keer naar te luisteren. Nou, ook welkom. Ja, 2011. Een spannend jaar. Ja, nogal. Um, nog één jaar en dan, uh, dan is het uh, 2012, zoals de Amerikanen zeggen. 2012, het einde der tijden, zoals de Maya's dat al eeuwen aan ons doorgeven, het einde der tijden, het eind van een periode, in ieder geval, het is al bij heel veel volkeren bekend, nou, volkeren die wij dus wij in onze maatschappij, in onze cultuur primitieve volkeren noemen, maar die natuurlijk helemaal niet zo primitief zijn. Ze weten het heel verschrikkelijk goed. En ze hebben nog helemaal het contact met hun innerlijke zelf, met hun innerlijke wezen, nooit verloren. Dat is er gewoon nog altijd. Terwijl onze maatschappij, onze westerse maatschappij, wanhopig probeert om dat contact weer tot stand te brengen. Want we voelen toch wel dat er iets iets gaat gebeuren. En ja, mijn wens, mijn wens voor dit jaar. Ach, is eigenlijk voor allen een wens dat alles wat je wenst, dat het uit zal komen. Vanuit welk gevoel je het ook laat komen. Het is een wens. En hij kwam uit jou. Hij komt voort uit jou. Het is een wens en die uitkomst zal altijd voor je klaar liggen. Op de weg voor je. Op jouw weg. Ook al vind je het niet leuk, niet gemakkelijk. Maar het blijft jouw wens. De uitkomst kan vele omwegen bevatten, maar zoals altijd, altijd jij bepaalt hoe je daarmee omgaat. Het jaar 2011, een jaar waarin wij mensen op onszelf worden teruggeworpen, waar de aarde, aarde van zich laat spreken. Het jaar ook voor mensen die van dit alles geen enkele weet hebben en vrolijk hun leventje denken voort te zetten. Maar laat ik beginnen. En dat moet ik nog steeds doen. Ik ben wie ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. En ik hoop van harte dat het komende jaar voor jou ook zo zal zijn. Dat je bent wie je bent. Wie je werkelijk bent. En dat je niets vasthoudt. Dat je alles los kunt laten. En dat je gewoon met open vizier de toekomst tegemoet, tegemoet zal, zal gaan. En mag ik je verzoeken je voeten op de grond te zetten. Naast elkaar. En adem eens even lekker in. Laat de beslommeringen van, het, van de dag, misschien van de avond, even van je afglijden. Denk even aan het licht. Zie het voor je. Misschien herinner je het de zon. En haal dat licht naar binnen. En verbind dat met de ziel die jij bent. En adem rustig in. Hou die adem even vast en adem rustig weer uit. En blijf dat doen, terwijl je bent woorden hoort. Ga op de uitademing naar je eigen innerlijk. Verbind je daarmee. Houd de adem even vast en adem rustig uit. Voel die energie binnen in jouzelf. Voel het kloppen van je hart. Voel het ademen van hoor het ruizen van je bloed, voel je gerust, voel vol vertrouwen in jezelf. Juist die kant die je op te gaan. Gewoon in je dagelijkse leven. Voel die verbinding met jezelf. Voel dat je contact kunt maken met de innerlijke wijsheid, de inzicht, de ziel die jij bent. Nu luister je weer naar deze meditatie, die steeds gaat over dat stukje God in jouzelf, waar jij zelf één mee kunt worden, zodat je werkelijk bent wie jij was, bent en altijd zijn zult. God, de energie, de bron, de stilte. Wat je bewust dat jij daar deel van uitmaakt. dat jij daarmee in verbinding staat. Je hoorde mij in het begin zeggen, het jaar waarin wij mensen op onszelf worden terug. Waar de aarde van zich laat spreken, het jade ook voor mensen die van dit alles geen enkele weet, willen hebben, een vrolijk leventje denken voort te zetten. Misschien denk je nu wel, ha, daar wil ik wel bij horen, tot die mensen die geen enkele weet hebben en vrolijk een nieuw leventje voortzetten. Nou, dat kan. Daar is niets op tegen, want als jij dat wilt, dan wil jij dat. Je weet natuurlijk niet echt of het ook voor jou zou gelden Lekker zorgloos. Wil je dat ook werkelijk? Wil je werkelijk dat er niet naar jou omgekeken wordt? Dat jij het niet waard bent om de verandering in te gaan? Lekker zorgloos, niets doen, laat anderen het maar opknappen. Ik hoef niets te doen. Laat mij maar stilstaan. Laat mij maar nergens voor opdraaien. Laat mij maar zorgeloos zijn. Laat mij maar geen verantwoording nemen. Nou, je zou dan kunnen zeggen dat je inderdaad stilstaat. Stilstaat in, het, in de vorm die je op dit moment hebt en waarvan je liever geen afstand van wilt doen. Want je wilt zo min mogelijk meemaken. En zoveel mogelijk op één plaats blijven stilstaan. Niets mis mee. Maar, en dan komt het. Als je water een paar dagen stil laat staan. Dan gaat het stinken. Je kunt het niet meer drinken. Het is vies, het is troebel. Er zit geen beweging in en de versheid is er vanaf. Zo gaat dat met het bewustzijn ook. Doe je er niets aan, dan gebeurt er ook praktisch niets. Die mens komt in een status quo. Te staan. En natuurlijk, als dat de wens is, dan is dat de wens. Er gebeurt dan ook niets meer. En is dat wat je wilt? De mens, of de mens, wil altijd verder groeien. Hoe dan ook, gelukkig maar, de mens in zijn algemeenheid wil altijd verder groeien, wil altijd iets ondernemen. Als de mens een bepaalde leeftijd bereikt heeft, dan wil hij een metgezel. Als hij dan een metgezel heeft, wil hij kinderen. Hij wil een huis en vrienden, en ga zo maar door. Daar zit beweging in, daar zit verandering in, en in die verandering zit evolutie. Zit de wil tot verder willen leven. Zit de wil om over de schutting te kijken, om over de einde te kijken, om over de bergen heen te kijken. Om het leven te willen begrijpen. De gebeurtenissen die in het leven voorkomen te willen begrijpen. De mens heeft besloten op aarde te willen leven. Met alles erop en eraan. Ik vind het eigenlijk ontzettend knap van ons mens, mensen. Dat we dat allemaal willen. In een korte tijd willen we zoveel mogelijk leren. Ik heb daar een ontzettend respect voor. Ongeacht de uitkomst, want velen weten het niet. Dus de mens van deze tijd heeft bewust en wel overwogen besloten om in deze tijd op aarde geboren te worden. Hij weet dan ook door zijn, de, de blauwdruk van, van zijn leven, hoe zijn, zijn leven er uiteindelijk ongeveer zal uitzien. En zo weet hij ook dat er een einde van een tijdperk in zicht is. Een tijdperk dat niet meer terugkomt in deze vorm, maar die het begin is van een, van een nieuw tijdperk. Waarin mensen veel spiritueler zullen zijn. En dan bedoel ik zeker niet het zweverige. En het overslaan van chakras. Het overslaan van gebeurtenissen. En zich maar op een hoger plan willen neerzetten. maar juist vanaf het begin ernstig met hun leven bezig zijn. Om alles te ondergaan. Alles mee te willen maken. In dat leven. Hij weet dus... Dat het einde van een tijdperk echt heel nabij is. En natuurlijk, dat einde heeft zich al jaren geleden ingezet. En dat zal ook nog niet zo snel over zijn. Dat, dat is niet per se op, laten we zeggen, wat, wat, wat, wat, wat zeggen mensen ook, 21 december 2012 of zoiets. Maar het zal nog een tijdje voortrollen. Maar het, het, het heeft zich dus al lang ingezet en het gaat toch enige jaren door, maar dan uiteindelijk zal er dus een ander tijdperk aankomen. En als die mens dat niet zou weten, dan zou hij dat toch overal om zich heen zien. Er wordt meer over gesproken op de televisie, de radio, boeken, tijdschriften, eh, nou, internet natuurlijk, de, dit soort lezingen, eh, radiozenders... Zijn er internetradiozenders zijn er en ja, je kunt bijna niet onderuit om te zien dat er een enorme verandering aan de hand is, bezig is zich te, te ontwikkelen. Als je dit met 10, 15, 20 jaar vergelijk, geleden vergelijkt, is er een ontstellende, ontstellend grote ontwikkeling heeft zich plaatsgevonden. Dus voor ieder mens is het duidelijk dat er een nieuw tijdperk aankomt. Gedachten zijn krachten. En het waren onze gedachten die ervoor zorgden dat wij precies juist in deze tijd, voor sommigen langer, voor sommigen nu, misschien nog een keer, op aarde geboren zouden worden. Om mee te maken. Het moment van het uitdijende nu, dat in onze geschiedenis als mensheid het einde van een periode genoemd wordt. Spannend en geweldig om dit allemaal mee te maken. Stel je eens voor dat je als ziel besloten hebt om deze periode helemaal mee te maken, en sommigen die zeggen ja, dat. Uh, dat ga ik dus niet doen. Ik ga weer terug. Ik kom op een ander moment weer terug. En dat is ook goed. Het zijn sommigen die kort geleden zijn geïncarneerd. En die die overgangsfase, maar dan ook die fase daarna weer stevig willen meemaken. Geweldig eigenlijk, hè, als je er zo over denkt. Het spannend om dit allemaal mee te maken. Ja, gaat het allemaal zo goed? Ja, het gaat allemaal zo goed. Maar er zijn ook krachten. Ze zijn er niet echt. Mensen laten ze alleen in hun hoofd, in hun ego ontstaan. En daardoor denken ze dat ze werkelijk bestaan. Dus we weten dat er krachten zijn die, die dit, dit alles, deze enorme verandering, tegen wensen te werken. Maar we zijn ons ook bewust dat wij de mensheid, de vrede in ons bezitten. En dat we van de vrede gedachten en liefde gedachten gebruik kunnen maken. En dat is niet anders dan een keuze die wij kunnen maken. De keuze om onze gedachten tot krachten te maken en de positieve krachten, de, de, de, de positieve energieën, daadwerkelijk te laten werken. Daartoe zijn wij in staat. Je hebt niet anders kunnen horen in de, de afgelopen, nou, zo rond de 200 lezingen. Al het andere, het negatieve, kunnen we ook materialiseren. Maar, zou je je kunnen afvragen, waarom zouden wij dat doen? Waarom zouden we het voor onszelf voor onze toekomstige generaties, voor onze kleinkinderen, waarom zouden we het zo moeilijk maken? Destijds wisten wij niet beter. Bijna zo'n 2000 jaar, we wilden nergens naar luisteren. We moesten het leren dat we ook nog een positieve wil hadden en gedachten hadden. Dus nu weten we dat. Waarom zouden we weer negatieve gedachten willen hebben? Waarom zouden we het onszelf zo moeilijk willen maken? Er staan positieve energieën. Die hebben we. En laten we ons daarvan bewust zijn. En we zijn in staat om met die energieën om te gaan. We zijn het zelf. We zijn zelf die positieve energie. Laten we daar eens middenin staan. We zijn het. Als we althans de keuze in onszelf maken om dat ook te zijn. We zijn in staat om onze gedachten op de eeuwigheid te richten, op de liefde te richten. Het moment nu, op dit moment, dat een uitdijend moment kan zijn, de eeuwigheid. We kunnen en we zijn in staat om de meest pure positieve gedachten te laten opkomen. Jawel, vanzelf, als vanzelf. Daar doe je wel wat voor te doen. Want duizenden jaren in negatieve gedachten gezeten te hebben, valt het voor de drommel niet mee om het vanaf nu positief te willen hebben om je gedachten vanaf het moment nu positief te laten opkomen. Toch is het mogelijk, het is slechts een gedachte, om het te doen, het te zijn. Meer eigenlijk niet. Dat is eigenlijk alles. Je hoeft het gewoon te zijn. Niks geen gemaar en toen en dit en dat en zij en hij en ah, oh, noem maar op. Je hoeft het alleen maar te zijn. Je hoeft het gewoon te zijn. Niets meer en niets minder. Geen moeilijk gedoe, geen ingewikkelde procedures, geen ingewikkelde regeltjes, geen ingewikkelde cursussen. Je hoeft het alleen maar te zijn. Je hoeft alleen maar de beslissing te nemen om het te zijn. Dan ben je het ook. Steeds maar weer in jou. Uit de nu. Om iedere keer, als het even niet gaat, alert te zijn om de beslissing te nemen om niet af te zakken. Want dat was wat je altijd gedacht had. Is van vroeger, is oud en is nu niets meer. Het gaat om het nu beslissen om te zijn wie je werkelijk bent, wie je werkelijk wilt zijn. Wie je altijd was, bent en zijn zult. Wees dat dan ook. Want ieder mens wil die vrede in zichzelf. Maar hoe daar te komen, zegt men dan, nou, en dan komt er een heel gezucht en gesteun, alsof het moeilijk is, terwijl het zo eenvoudig is. Het leven is eenvoudig bedoeld. Je hoeft het slechts te zijn. Meer niet. En de vraag komt dan van velen, hoe die gedachte er dan. Uit moeten zien. Ja, ook weer eenvoudig hoor. Alleen maar goede gedachten over anderen hebben. Jezelf bij de nek van grijpen. En niet denken. ah, nou, en toen zijn ze dit en toen dat. En nou, dat was ook al niet leuk. En weet je nog, waarom zou je dat doen? Steeds maar weer, en als anderen je irriteren dan toch steeds maar weer de positieve dingen uit de ander halen. Uit de omstandigheden halen, halen en daaraan gaan denken. En de ander vergeven, vergeven tot je een weegt. Die ander wil net als jij ook vrede en liefde in zich voelen. Maar het kan voor die ander heel moeilijk zijn. Maar als hij ziet of zij hoe jij ermee omgaat. Hoe eenvoudig het is voor jou, je hoeft het slechts te zijn, weet je nog. Kun je de ander daarbij helpen? De ander hoeft slechts naar jou te kijken. En hij zal, hij of zij zal binnen in zichzelf zeggen, ook zo te willen zijn. Ook de vrede in zichzelf te willen voelen. Heb je gerealiseerd dat als wij allen op deze wijze denken en omgaan met ons leven, Dat de wereld dan in no time verandert in een positieve, liefdevolle aarde, met vrede in de harten van mensen. Zo eenvoudig kan het zijn. Wens de ander alle goeds toe. Wens jezelf alle goeds toe. Doe het beste voor de ander. Geef het beste uit jezelf aan de ander. Geef het beste uit jezelf aan jezelf. Het maakt je zo. Gelukkig. Nou, eigenlijk zou ik dat niet eens hoeven te zeggen, want dat weet je allemaal wel. Nu nog voelen. En misschien zit er een mens bij die nu luistert en die zegt: Nou, dat is allemaal onzin hoor. Nou, dat mag. Maar, weet je, misschien helpt het je nu op dit moment. Misschien ben je, wel, ben je wel verdrietig, heb je ruzie met iedereen, dan heb je het even moeilijk met je leven. Dan weet je, het, het simpele besluit om jezelf te vertellen dat je het ook anders kunt doen, is al een bevrijding. Misschien gaan de gedachten nu uit van, nou, hoe moet ik het dan doen? Nou, ik heb het eigenlijk allemaal al gezegd. Simpelweg doe je gedachten te richten op de goede dingen. Je hebt die gedachten en doe daar wat mee. Stuur ze. Richt ze alleen maar op goede dingen. Niet buiten jezelf, in jezelf. Zoals je over anderen nadenkt, over je werk nadenkt, over je gedrag in het verkeer nadenkt. Dat het ook anders had gekund. Dat je die ander best wel even voorrang had kunnen geven. Dat het niet nodig was om zo dicht op die ander te rijden. Dat je niet eigen recht had, je hoefde te spelen. Maar dat iedereen ruimte heeft. Dat iedereen heeft wel een reden om iets te doen wat hij, wat hij wil doen. Dat is al een rustige gedachte, die je minder nerveus laat zijn, die je minder, minder in die onvrede laat zijn. Dus doe je gedachten te richten op de goede dingen om je heen. Niet dat iemand iets goed doet, wat je dan ziet, daar heb je niks mee te maken. maar vanuit jezelf, vanuit jezelf gedachten. Op de goede dingen in jezelf. In jouw leven. Heb je dat trouwens wel eens gedaan? Gekeken naar wat er aan goede dingen in jouw leven is? Oh ja, je hebt waarschijnlijk twee of drie dingen genoemd. En toen zakte je meteen weer af in de, in de negativiteit van wat er allemaal aan ellende op jouw weg lag dat iedereen daar de schuld van is behalve jezelf. Dan heb je wel eens de verantwoording voor je eigen leven genomen? Nou, dan kun je dus ook alweer zitten mopperen. Oh ja, iedereen noemt van tijd dus van tijd tot tijd alle ellendige dingen op. En daar heeft men dan ook een hele lijst van ongetwijfeld. Het zal. Maar heb je jezelf wel eens de goede en positieve ervaringen gegeven? Wat er wel goed is aan jouzelf. Wat je allemaal goed doet. Waar je blij mee bent. Dat het allemaal maar kan. Heb je wel eens stilgestaan dat ook ademhalen en met jouw ogen kunnen kijken kunnen lopen ook positieve ervaringen zijn of vind je dat maar allemaal heel gewoon en zet je dat niet bij de positieve dingen maar vind je dat zo vanzelfsprekend, nou laat me je zeggen niets is vanzelfsprekend niets is dankbaar voor je leven daar kun je al mee beginnen, voor wat je wel kunt, voor wat er aan mogelijkheden bij jou ligt. Kijk wat je nog meer kunt. En laat me je zeggen dat je hier dagen mee zoekt bent. Alles wat goed is voor jou, kun je benoemen. En schrijf het eens op. Koop een mooi schrift. Schrijf op wat er in jouw leven aan goede dingen voorkomt. Het genieten van een mooie plant, als dat nog niet in je opgekomen was. Het uitzicht. Een wandeling. Kijken naar een, een diertje, een vliegje, een mugje. Wat het dan ook is. Het horen van de wind. Het gevoel van de stilte als er sneeuw valt. Het prachtige licht van de lucht. het wisselen wisseling van van temperatuur, van weersgesteldheid, dat waar je van genieten kunt, muziek, welke vorm het dan ook is, werkelijk al deze dingen opschrijven en je niet laten meesleuren door negatieve gedachten. Zo zie je dat het toch niet eens zo gemakkelijk is om bij de positieve les te blijven. Want je laat je steeds afleiden. Maar doe het eens. En je zult zien dat er geen einde aan de positiviteit komt. Er is zoveel in je leven dat goed gaat. Er is zoveel in je leven waar je dankbaar voor kunt zijn. Maar ook... Voor de minder leuke dingen. Die zou je kunnen zien als cadeautjes. Om jou te leren dat het ook anders kan. En als je vaker geluisterd hebt naar mijn lezingen, naar mijn meditaties. Dan weet je dat ik die zogenaamde negatieve ervaringen als cadeautjes beschouw. Ze geven je een weg aan. verandering aan in jouw leven. Eens heb ook ik dat besluit geno om, geno genomen om dat wat er allemaal niet zo leuk was aan mijn leven, waarvan ik dacht, dat dacht ik alleen maar vanuit een negatief eh, aspect, om dat als positief te zien. En ik was toen in staat om de negatieve dingen om te draaien naar positieve ervaringen. In elke ervaring, of het dat positief of negatief is, zit een, zit een element, vooral in de negatieve, waar je, waar je, eh, waar je het, het positieve uit kunt halen. Haal dat eruit. En richt je daarop. Steeds maar weer. Ook al denk jij dat het bij deze keer niet opgaat. Het werkt. Altijd. Er bestaat niet een 100% negatieve ervaring. Nou zul je misschien zeggen, nou en als ik dood ga eraan. Dood bestaat niet. Je kunt weer opnieuw beginnen. In de volgende evolutie. Het leven blijft. Het is slechts een verandering. Dus ik kan je zeggen, bij de meeste, bij alle, alle negatieve ervaringen, ervaringen is altijd een positief element bij. Haal dat eruit en richt je daarop. Nou, soms is het een einde van een vriendschap. En was het karma, om maar zo eens te noemen, ingevuld tussen een vriendschap, een familiegroep. Dat kan. En dan is het tijd dat mensen hun eigen weg gaan en vinden. Maar hoe weet je dat, zou je kunnen zeggen? Dat weet je diep van binnen als je goed over het leven nadenkt. Dan zie je dat de negatieve ervaringen er juist voor jou was om iets af te ronden, om een vorm af te, sluiten, af te sluiten en verder te gaan. Het was klaar. En zo kun je in de kracht van de verandering komen, waarin iets afgesloten wordt en er een deur open gaat voor iets nieuws. Nee, ik kan jou geen invulling geven van hoe jij je leven zou kunnen leven en welke beslissingen jij zou kunnen nemen. Daar ga jij alleen over. Alleen jij. Verder niemand. Maar jezelf het cadeau geven van positieve gedachten, dat kan je wereldbeeld veranderen. Het kan jouw leven veranderen in een positief, ander leven. weet je, dan hoef je soms niet eens meer beslissingen te nemen. Het leven neemt dan de beslissingen voor jou. Kijk voor wie die positieve gedachten zijn. Voor jou. Voor de ander. En zie in dat je door positief te denken, de ander daarmee een grote dienst bewijst. Want weet je wat nu zo apart is? Doordat de ander, die waarschijnlijk zo negatief is, zit toch iemand, daar zit toch iemand in die ook lief gevonden wil worden. Dit is ook iemand die de vrede in zichzelf wil voelen en de liefde wil voelen, ook al is het heel ver weggestopt. Alleen, hij weet niet hoe. Inderdaad, hij weet niet hoe. Door jouw andere wijze van denken straal je iets uit. En laat je de ander daarvan mee profiteren. De ander te veranderen, dat lukt niet. Dat kan niet, dat mag je niet. Daar ga je niet over. Maar je kunt wel zelf veranderen. En door die verandering maak je de ander ook blij. En dan zie je ineens met hele andere ogen hoe die ander wel is. Terwijl je dat eerst niet zag. Dan kun je je wel eens behoorlijk vergissen. Die ander veel positiever is dan je ooit gedacht had. Want kijk nu eens niet naar die zogenaamde negatieve dingen van die ander. Die weet je zo goed te benoemen. Maar blijf je nou eens richten op die goede dingen van die ander. Hoe lastig en hoe moeilijk het ook voor je lijkt te zijn op dit moment. En begrijp dat je dit met alle mensen kunt doen. Niemand uitgezonderd. En zie dat jouw ziel, dat wat je werkelijk bent, daar zo blij en gelukkig mee is. Voel die blijdschap. In jezelf. En zie dan ook dat je een grote stap doet in jouw spirituele ontwikkeling. In het bewustzijn dat jij op dit moment hebt. Om te veranderen. Om groter te groeien. Om in een andere, liefdevollere trilling. Je ziel is je dankbaar en gaat openstaan om je nog meer bij te staan. En op een gegeven moment ben je in staat om de zwakheden van die ander, waar je eerst zo ongelooflijk de pest aan had, niet meer te zien. Maar de ander bij te staan om ook liefdevol leven te willen dat wat de ander allemaal fout deed in jouw optiek. En luister goed, het was in jouw optiek. Je kunt er dan zomaar overheen stappen, want je bent er voorbij gekomen, maar in feite ben je over jezelf ingestapt. Op die wijze ben je zo geweldig in staat... Om de ander te bereiken. Om dichtbij de ander te komen. Voel goed in jezelf. En neem daar ook de tijd voor. Gebruik de meditatie aan het begin van mijn lezingen. En als je dat wilt. Of in ieder geval... De ademhaling. Mocht je dat willen, dus de goddelijke ademhaling van zes hartslagen inademen. Drie hartslagen, even je adem inhouden. En weer zes hartslagen uitademen. En je visualiseert dat je in je ziel zit. Je ziel. Die huist net even iets boven je zonnevlecht, richting je maag. Dan voel je jezelf. Dan heb je vertrouwen in jezelf, in dat wat je bent. Want dat is het toch waar je naar verlangt. Kun je zo met jezelf een relatie aangaan, jij met je gedachten en het voelen in je ziel? Heb vertrouwen dat dat het is waarnaar je verlangt. Het thuiskomen in jezelf, waar je je denken en je voelen op elkaar legt, dan word je wie je werkelijk bent. Iedere dag weer, iedere dag weer, steeds maar weer. Je kunt daar een bepaalde tijd voor nemen, bijvoorbeeld 's morgens, voordat je opstaat voordat je naar bed gaat, of als je reist, als je in de trein zit of zo, of, of gewoon met een kopje koffie, of op je werk zelfs. Kortom, er is werkelijk altijd een moment voor jezelf, dat je bij jezelf stilstaat, dat je de moeite neemt voor jezelf om bij jezelf te, stil te staan werkelijk stilstaat en je gedachten die uit duizend vormpjes bestaan, het zwijgen oplegt, door alleen nog maar positief te willen denken. En met de goddelijke ademhaling, de plek waar je ziel woont, die plek alleen maar groter, je meer bewust bent, steeds maar weer, en je verbindt je in je gedachten die twee vormen met elkaar, iedere keer weer, en steeds maar weer, en steeds maar weer, totdat het normaal is, zo positief te denken. Dat je jezelf niet meer bij je nek fel moet grijpen om positief te denken. En dat dus eigenlijk ook nooit meer over na hoeft te denken. Jij dient daar een begin mee te maken. Om de rest van je leven in liefde, in rust, in vrede, een ongelooflijk turbulent bestaan misschien te willen hebben. Waar je blij bent, maar waar de rust vanaf straalt. Ook al heb je het nog zo druk, want altijd is er een moment in jezelf dat rust heeft, dat rust geeft, zodat je alles aan kunt. Dus dat positief denken gaat dan vanzelf. Niet als vanzelf, maar gaat dan vanzelf. Je hoeft er geen moeite meer voor te doen. En weet je, je hoeft je ook niet meer zorgen te maken. Er komt iets moois voor in de plaats. Dus niet alleen er niet meer aan denken, zorgen maken dat je je weer laat terugduwen in dat ego, in die paniek achtige gedachten die niets te maken hebben met dat plezierige, liefdevolle gevoel. Dat leidt tot niets en het heeft geen enkel doel. Je voelt je alleen maar ellendig en vervelend en je neerwaartse spiraal trekt je naar beneden. Dat sta je toch niet meer toe. Iedere keer, als je die gedachten oplaat dringen en de moeilijkheden tot hoofdzaak laat maken in je leven. Ja, zegt je ziel, die zorgen zijn er hoor en je moet erover nadenken, je moet tot een oplossing komen. Nou, ik kan je zeggen, dat hoeft werkelijk niet. Het is nodeloos. En denk je nu werkelijk dat jij met jouw gedachten die moeilijkheden en die zorgen de baas kunt zijn. Denk je nu werkelijk. Dat jouw negatieve, zorgelijke gedachten. Meer in staat zijn. Om zorgen het hoofd te bieden. Dan het goddelijke dat in jou aanwezig is. Dat zeer goed op de hoogte is van al jouw zorgen. Dat alles van jou af weet. Waar je alleen maar alleen maar jouw vertrouwen in kunt leggen? Heb je zo'n arrogantie in je? Dat jij beter denkt te zijn dan het goddelijke in jou? Zorgen in dat goddelijke te laten. En daar ook vertrouwen in te hebben. Je hoeft je slechts te richten op de goede dingen. Keer op keer. En dat zal werkelijk soms moeite kosten. Want je ego zal, zoals ik je net al zei, als een dolle aan je trekken om ze gelijk te halen. Maar als je je steeds richt op het positieve, op de goede en liefdevolle gedachten, kan dat je leven veranderen in een positieve richting. Het zal in het begin best moeilijk zijn, maar op een gegeven moment, ik zei het er net al, kun je niet anders meer dan positief zijn. Net zoals je jarenlang niet anders kon zijn dan negatief. Dat was dan maar zo. Weet dan ook dat je nu ook positief kunt zijn. Dan worden jouw gedachten die goddelijke gedachten in jou. Die worden jouw gedachten. Dan wordt het jouwzelf. Dan word jij wie je werkelijk bent, want dat is wie je bent. Om de mensen dit maar geloven. Ik zie zoveel om me heen, kleine kring, grote kring, hele grote kring, dat het mensen moeite kost om dit aan te doen, dat niet alleen, maar ook te geloven. Ze geloven wel in hun paniekachtig aan, aanvallende gedachten, die, waarvan zij denken dat het positiviteit is. Maar hoe arrogant kun je zijn, dat je de God in jezelf gewoon links laat liggen. Dat je denkt dat je het zelf al kunt oplossen. Dan worden je, je problemen groter en groter. Dat je eindelijk, ja in de Bijbel staat al zoiets van op je knieën gaat, maar zover daar hou ik dus niet van om dat te zeggen. Maar dat je nederig naar je eigen zelf gaat kijken. Dat wat je werkelijk bent, waar je aan voorbij liep. Wist u deze dat je dat was? Maar er zijn nu zoveel mensen die je hier op wijzen, de een na de ander. Je hoeft je niet druk te maken. Want deze wijze van denken maakt jouw licht en zal je optillen. Dan zal je na verloop van tijd doen inzien dat je al die tijd opgetild was toen het zo moeilijk voor je was. Ik heb het dan over de positieve wijze van denken. Je zult er minder last van hebben, van de pijn, van de zorgen, de moeilijkheden. En je zult overal tegen kunnen, want je hoeft het niet meer alleen te doen. Alleen al er moet toch een geruststelling voor je zijn. Het vertrouwen daarin te hebben, dat zal nog het moeilijkste voor je zijn. Hoe is het toch mogelijk dat je wel je vertrouwen geeft aan iets dat niet werkelijk bestaat? Denken in het ego, wat een illusie is, wat een masker is. En nu weet je dat het een masker is, dat het een illusie is. Stap nu in jezelf, dat wat je werkelijk bent. Dan kom je tot een goede gewoonte om de problemen, de ervaringen in je leven, de gebeurtenissen op een positieve wijze te benaderen. En het maakt een wereld van verschil. En, lieve mensen, niemand wil ik veranderen. Ook jou niet. Zeker niet. Daar ga ik niet over. Ik kon niet anders dan dit delen met je. Kijk er, kijk er naar en zie hoe je ermee omgaat. Jij bepaalt, altijd. Ja, en eh, lieve mensen, het is alweer eh, zo'n beetje aan het eind. En eh, nou, mag ik je weer hartelijk danken voor het luisteren. En heel graag dus weer... Tot de volgende week. En mocht je nog willen luisteren naar, naar welke lezing dan ook, ook je kunt ze via mijn website horen op dus www.ykra.nl. Dan kun je het horen en luisteren op www.dizijn.nl. d i z n e n En nou, mocht je me weer willen mailen met vragen, nou je doet het maar. Ik vind het allemaal prima en ik, eh, ik verwerk het gewoon in een lezing, in een komende meditatie. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Een hele goede week in dit nieuwe jaar en blijf bij jezelf. Dat ga ik ook doen. Kan niet anders meer, gelukkig maar. En eh, nou ja, tot volgende week in ieder geval. Dag!